presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika u luistert naar een podcast van de Vrije Tribune waar we het gaan hebben over de verkiezingen in Amerika momenteel de voorverkiezingen en welke kandidaten daaraan aan meedoen en daar iets meer over uitweiden en dat doen we, dat doen we met, met Bart hallo Bart Hallo. Bart heeft een tijdje terug een artikel geschreven op de Vrije Tribune waarin hij de vergelijking trok tussen Trump, de opkomst van Donald Trump en Pim Tuin. En ook doen we dat met Michael. Hallo Michael. Ja. En die is een, een tijd terug in, in Amerika zelf geweest, dus die kan vanuit die, die invalshoek iets meer vertellen. En ik zelf heb op de Vrij Tribune. Uh, mijn naam is Schors Ik heb zelf op de Vrij Tribune uh, kort geleden nog uh, een artikel geschreven over uh, Hillary Clinton en uh, dat in relatie tot, uh, uh, tot de Nederlandse politiek en, uh, en media. Um, Bart, wat betreft het, uh, het politieke systeem van de Verenigde Staten en met name de dat opvallende twee partijen. Dat het maar eigenlijk twee partijen zijn waarop men kan stemmen. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, ja dat is op zich wel uh, interessant. Want wat je ziet in Europa is dat we ook meer en meer naar een twee-partijenstelsel uh, gaan. Je ziet in Engeland uiteraard Al, maar ook in Frankrijk zie je dat gebeuren, omdat de kieswetten worden aangepast in die zin. Mm -hmm. En uh, waar het twee partijenstelsel in Amerika aan draait... ...zijn twee politieke partijen die eigenlijk. Uh, losse coalities zijn en wat ik daarmee wil zeggen is dat uh, soms de vergelijking moet getrokken tussen links en rechts maar wat je ziet is dat eigenlijk twee partijen op heel veel punten uh, overeenkomen dat er ook, zeg maar, uh, niet altijd die scheidslijn zo sterk getrokken kan worden. Dus dat er, zeg maar, beide partijen mensen zijn die het een dan wel het andere verkondigen. Dus het zijn niet, zeg maar, ideologische partijen zoals in de Europese zin van het woord. Mm -hmm. uh, elke verkiezingen zie je dat ze natuurlijk wel bepaalde groepen aan zich proberen te binden. Maar het is niet zo dat, dat er een bepaalde omlijnde ideologie, uh, dat van sprake is, zeg maar. En um, dat heeft ook uh, zijn gevolgen uh, voor, voor bijvoorbeeld uh, hoe, hoe dingen in die partijen gaan. Uh, um, want wat je ziet met bijvoorbeeld de kiesmannen, en dat wordt heel vaak ook uh, slecht begrepen, is dat er uh, een soort getrapte verkiezing is. Zoals dat bijvoorbeeld in Nederland ook gebeurt met, uh, met de Eerste Kamer. Dat men eerst de provinciale staten kiest en dat hun dan vervolgens de eerste Kamerleden aanwijzen... Uh -huh. ...en zo gaat het ook met die kiesmannen... ...kijk ze hoeven in principe niet... Uh, ...de kiezersgunsten te volgen... ...en dat zie je ook wel... ...dat soms de, de verkiezingen op deze en gene wordt gewonnen... ...maar dat dan de kiesmannen toch anders kiezen... ...of, of zelfs hun, uh, hun mening kunnen veranderen... Uh -huh. en, ...en dat is wel heel verwarrend... Um, ...dus dat, dat is wat dat betreft wel heel bijzonder... ...en zelfs al, al, al zouden de kiesmannen... ...een bepaalde keuze maken dan nog... Heeft uh, het congres, het jaarlijks congres van de Republikeinse, dan wel de uh, Democratische Partij, het recht om daarvan af te wijken? Juist, en, en de, die twee partijen zijn eigenlijk altijd, uh, daar is het eigenlijk altijd tussen gegaan, zeg maar. Ja, wat je ziet is dat er in de loop van de tijd natuurlijk wel. ...pogingen zijn geweest om dat uh, te doorbreken. Mm -hmm. En uh, dat heb je gezien met uh, de partij van Ross Perot in de jaren negentig... ...maar ook uh, begin uh, deze eeuw met de Green Party van Ralph Neder. Mm -hmm. Dat toch pogingen zijn over ondernomen om uh, een soort derde partij... Uh, en, en, ...en de stemmen gaan daar ook voor op, hè, dat mensen zeggen... Van, ...ja, we moeten eigenlijk wel een derde partij uh, hebben... Mm -hmm. um, het, het, het probleem daarmee is, is dat het vaak zweepartijen zijn, of die, die willen zweepartijen zijn. Dus dat het die proberen de, de partijen naar een bepaalde richting uh, op, te, op te sturen, zeg maar, mm -hmm. op te duwen. Uh, ja, er is eigenlijk nooit een, een partij of een kandidaat erin geslaagd om uh, de hegemonie van die twee partijen, de, de Republikeinen en de Democraten eigenlijk aan te vechten. Serieus aan te vechten dat, dat er echt een sprake van zou kunnen zijn dat er een andere kandidaat dan de Republikeinse, dan wel Democratische partij een, een serieuze kans maakt op presidentschap. Ja, en, en, en wat betreft uh, zoals men in Nederland uh, daarnaar kijkt, naar die Republikeinen en Democraten, uh, klopt het nou dat, of zie jij dat zo, dat die Democraten ook links uh, zijn, een beetje vergelijkbaar met. Uh, uh, links van het midden, zeg maar, dus de Partij van de Arbeid, en de Republikeinen dan ook aan de rechterkant van het politieke spectrum uh, zitten? Ja, dat is heel lastig. Door wat je ziet, is dat er natuurlijk wel bepaalde voorkeuren zijn. En dus dat er natuurlijk meer mensen zijn die uh, een voorkeur hebben voor. Pff, nou ja, bijvoorbeeld, de vakbonden in Amerika zijn we zijn toch sterker verbonden met, uh, met de Democratische Partij. Mm -hmm. maar, maar dat geldt ook voor de katholieke kerk bijvoorbeeld. Uh, dus, dus wat dat betreft uh, is het wel een heel ja, diverse. Uh, en, en ook bepaalde kerken. Dus dat je bijvoorbeeld kerkgenootschappen zijn die heel erg sterk republikeins geneigd zijn. Maar ook uh, andersom dat het natuurlijk ook zijn die, die met de democraten aanprijzen. Dus dat, dat, dat, wat dat betreft is dat niet altijd even scherp te trekken. En, en je ziet er ook dat de partijen rekening moeten houden met bepaalde lobby's uh, ook. Want de mm -hmm. democraten zijn weliswaar bereid om uh, bijvoorbeeld de wapenwetgeving in te perken, meer dan de, de republikeinen. Maar aan beide kanten heb je, uh, ja, hoe zeg je dat, dissidenten, dus mensen die dan toch uh, het een dan wel het ander stemmen, omdat ze toch niet geheel die mensen van, uh, van zich willen vervreden, zeg maar. En dat zie je ook met, met uh, minderheden, dat de democraten toch veel meer etnische minderheden trekken, maar dat de republikeinen ook daar... En best op doen, zeg maar, om toch die mensen toch niet helemaal van hun te, te laten vervreden, zeg maar. Dus dan zie je toch mm -hmm. dat ze naar ethische kandidaten voor, voor naar voren schuiven, bijvoorbeeld. Ja, zie, zie jij dat ook zo, Michael? Dat het, uh, dat het een, niet zozeer links en rechts is, maar eigenlijk uh, langsheen lobbygroepen? Uh, zo zou je er naar, naar kunnen kijken. Uh, mm -hmm. Ik geloof. Persoonlijk wel dat de termen links en rechts nog een zekere betekenis hebben. Uh, je kan nog steeds zeggen van uh, de Democratische Partij ze heeft toch duidelijk progressieve kenmerken, sociaal progressieve kenmerken. Mm -hmm. En de Republikeinse Partij juist sociaal conservatieve kenmerken. Maar op andere vlakken zie je juist inderdaad dat men eerder samenwerkt, voor bijvoorbeeld op het gebied van economie. Of op buitenlands beleid. Uh, dus ja, daar zijn ze het juist meer eens dan dat ze daar tegenover elkaar staan. Dus ja, het is een complex geheel, maar ja, over het geheel genomen ben ik het wel eens met Bart. Uh, ja, er zijn eigenlijk meer zaken die al dan niet op de achtergrond de democraten en de republikeinen met elkaar verbinden dan dat hen scheidt. Ja, een goed voorbeeld uh, is ook natuurlijk de beeld-out van de banken. Hè? Dat zou toch echt wel. Ja, uh, dat toch van de, van, de, van de republikeinen verwachten uh, bij wijze van spreken. Dat die toch uh, subsidies toekennen aan aan bedrijfsleven en dat toch de democraten daar, uh, daarmee uh, in hebben gestemd. Ja. ja, dat is inderdaad een heel goed, goed voorbeeld. Uh, wat betreft de, uh, de kandidaten die we in de voorverkiezingen voorbij hebben zien komen, want. Bij de Republikeinen die begonnen met 17 uh, zelfs en daar zijn ze nu echt helemaal in het laatste stadium al. En, en de Democraten die um, begonnen met 6 en die zijn dan eigenlijk alleen nu met Clinton en Bernie Sanders uh, over. Uh, wat, wat is jullie uh, opgevallen uh, Michael uit die, uh, uit die hele race met, met die vele kandidaten? Uh, nou ten eerste dat het een heel erg spannende race is geweest. Ja. Uh, en, zeker aan de republikeinse kant uh, ja, gewoon het, alleen al het aantal uh, mensen dat meedeed hè, dat, uh, je gaf het zelf al aan dat er meer dan 15 mensen nou dat, dat is eigenlijk absurd dat, uh, een beetje zoals bij ons het politieke uh, spel ook uh, gedomineerd wordt door eigenlijk veel te veel partijen ja. uh, heb je, zag je in Amerika nu ook dat er gewoon veel te veel mensen zich eigenlijk aanboden als kandidaat voor het presidentschap veel van die mensen ja, die waren eigenlijk niet gekwalificeerd, om het maar zo te zeggen. Ja, dat waren kleine spelers. De echt grote spelers waar je naar moest kijken... dat waren Jeb Bush hè, of uh, Cruz of Rubio. Dat, uh, en uiteindelijk dus ook Donald Trump. Hè, dus de, de mensen die ofwel uh, gesteund werden door ja, bepaalde elites... Uh, of wel een grote thuisbasis hadden... hadden zoals bijvoorbeeld uh, Cruz met Texas en uh, bepaalde... Uh, christelijke gemeenschappen of uh, bijvoorbeeld Trump die eigenlijk heel breed het uh, steun kreeg uh, van de republikeinse uh, stemmers. Dus in die zin uh, ja, is het heel spannend geweest. Uh, en Trump is op dit moment uh, zo goed als zeker van de, de nominatie. Hij heeft namelijk uh, meer dan de benodigde aantal uh, de gedelegeerden weten te bemachtigen. Mm -hmm. Uh, dit is nog niet formeel, dit is uh, nog informeel. Het, het grootste gedeelte uh, komt voort uit uh, gedelegeerden die hij heeft uh, gewonnen. Dus uh, in de afgelopen verkiezingen per staat. Dus die, die zijn sowieso voor hem. Dat zijn er, ik geloof, iets rond de 1100, iets meer geloof ik. Dat zijn die kiesmannen. Nee, dat, dat zijn die, die kiesmannen je je inderdaad. Is... Mm -hmm, mm -hmm. En hij uh, had, had er nog uh, iets van 30 nodig of zo om uh, over het magische getal heen te komen van 1237 gede gedelegeerden, kiesmannen. Uh -huh. En uh, hij heeft dat gisteren weten te verzilveren. Dus uh, bepaalde kiesmannen die hebben al aangegeven van oké okay, als de conventie gehouden wordt, de Republikeinse conventie, dan uh, ga ik voor Trump stemmen. Dus uh, hoewel, hoewel alles nog niet zeker is um, en het moment van stemmen pas komt op... Uh, op de conventie ja, kunnen we er gevoeglijk van uitgaan dat uh, Donald Trump wel de republikeinse nominatie heeft. Uh, aan de andere kant, bij de democraten hebben we een uh, vrij simpele race eigenlijk gezien. Maar wel een race die veel langer voortduurt dan bij de republikeinen. Het kwam al snel neer op... Uh, ja, Clinton ofwel Sanders. Mm -hmm. uh, waarbij Clinton dus echt de kandidaat... van het establishment was. Uh, gesteund door uh, heel veel lobbygroepen. Mm -hmm. En terwijl Bernie Sanders... eigenlijk meer ja, de, de gelijke was... aan Trump, maar dan aan democratische zijde. Dus iemand die juist... heel erg de basis wist te motiveren. De gemiddelde kiezer. Uh, die race duurt... op dit moment nog voort. Uh, maar... Ik schat zelf in dat Clinton wel de genomineerde wordt. Zij heeft uh, de meeste superdelicates, zoals ze heten, weten te bemachtigen. Uh, die uh, op de uiteindelijke conventie waar er gestemd zal mogen worden... Uh, een doorslaggevende rol zullen gaan uh, betekenen. Omdat hun stemwaarde hoger ligt dan de normale stem uh, van de kiesmannen. Dus ja, ik uh, geloof dat uh, Clinton wel duidelijk uh, aan de democratische kant... ...genomineerde zal worden voor het uh, presidentschap. Dus ja, Clinton versus Trump... ...eigenlijk uh, de race die we altijd gewild hebben... Uh, ...is het niet? Juist. Yes. Wat, wat wel opvalt dan inderdaad... ...is dat eigenlijk dan de Republikeinen wel hun... Uh, ...dat die wel... ...of de, die, de persoon die daar op de basis... zeg maar ...heeft... Uh, ...gespeeld, dus op de, op de brede... Uh, ...brede achterban... ...van de politieke partij het wel heeft kunnen winnen... ...maar die... Uh, die zenders dan niet, zeg maar... bij de democraten... Dat, dat valt dan eigenlijk toch wel... dat valt dan wel op. Zegt dat dan wat over... de kwaliteiten van Clinton? Uh, ik denk persoonlijk niet... want uh, Clinton... is echt niet... zo uh, geliefd in, in Amerika. Uh -huh. uh, en Zeker ook niet... bij de meer echt linkse... democraten, uh, Amerikanen... In, uh, daar zo. Dus ja, waar moet je het... aan toeschrijven... Uh, ik denk dat zij gewoon veel uh, minder uh, oppositie heeft gehad in het begin al. En dat ze al heel snel de, de steun van het establishment kreeg. En dat mm -hmm. Bernie Sanders eigenlijk pas op is gekomen... Ja, op het moment dat het ja, min of meer te laat was... dat hij nog een echt impact zou kunnen hebben. Ik, ik weet niet meer precies wanneer hij zijn eerste staat won... maar dat was vrij laat in het proces. Juist. Uh, juist. Dus... Ja, leuk, ja. ja zelf, zelf denk ik dat Clinton natuurlijk een uh, enorm netwerk uh, heeft aan, uh, aan donors. En dat ze daar daardoor natuurlijk een zekere zin in een voorsprong had op andere kandidaten... ...naast natuurlijk de naamsbekendheid. En uh, ja, dat ze daar natuurlijk op een zekere voorsprong uh, kwam te staan. Maar het is toch opmerkelijk dat de senders uh, toch sterk opkwam uh, ondanks haar voorsprong. En dat heeft ook natuurlijk te maken met eigenlijk... Uh, de desillusie met Obama, zeg maar. En dat heeft twee redenen. Er is natuurlijk niet de vredeskandidaat gebleken waarvan toch velen gehoopt hadden dat hij dat was. En dat Clinton natuurlijk in zekere zin verbonden is geweest met Obama. Dus dat Clinton zich ook niet makkelijk kan distancieren van Obama. Omdat tot op heden heeft ze dat nog niet gedaan. Maar uh, dat, dat, dat uh, speelt wel een, een, een grote rol bij, bij een, toch een flink aantal uh, uh, democraten. En, en Sanders is zeg maar de radicale, uh, ja, dus haakjes is buitenstaander. In zekere zin is het heel, draait hij natuurlijk al heel lang mee in de, in de democratische partij. Mm -hmm. Maar hij heeft toch, toch het odium, het, het aura van een, uh, van een buitenstaander. En dat, dat trekt toch blijkbaar veel stemmen. Ja, want, want Clinton is natuurlijk echt, wat al werd genoemd... de kandidaat van het establishment. Als je alleen maar kijkt al naar haar rol als senator... rondom de economische crisis... met het, het steunen van de banken... en het niet, niet uitvaardigen van, van de juiste wetgeving... om toch die enorme invloed... en om dat toch een beetje te reguleren tegen te gaan. Maar ook natuurlijk als minister van Buitenlandse Zaken. Bedoel, zij heeft eigenlijk... Als je kijkt naar wat voor opvattingen aan de linkerzijde leven, ook in Amerika. Zou je zeggen, nou, de, wie, wie gaat dan op haar stemmen? En dan, dat, dat valt er wel op dat zij toch, um, ja, dat zij er toch uiteindelijk uh, waarschijnlijk dan de kandidaat uh, wordt. Dat is niet ja, het is waarschijnlijk dat zij inderdaad de kandidaat wordt, ook omdat zij als betrouwbaar wordt gezien door het establishment natuurlijk. Uh, ja het is een kandidaten, kandidaat, het is dus een beetje centrum links hè. dus uh, uh, vaak worden de verkiezingen ook wel gewonnen door de mensen die natuurlijk het centrum weten te uh, beheersen die, die, die eigenlijk die die die heel vaak helemaal niet zo ideologisch uh, gemotiveerd zijn, maar wel gewoon stemmen op de kandidaten waarbij ze zich goed voelen of we denken van ja, die zal niet al te gekke dingen doen want ja, dat is natuurlijk de, de paradox van de politiek dat het natuurlijk draait om ideeën, maar uiteindelijk zijn de mensen die geen ideeën hebben, toch ...vaak doorslaggevend... ...om het juist makkelijker van die, van, van kandidaat wisselen. Juist. Het werd al even een aantal keer genoemd. Donald Trump... Toch, ...toch de meest opvallende kandidaat. Als je... ...zo even de artikels... ...van de laatste dagen leest... ...valt ook op dat er heel veel protesten... ...of geregeld protesten zijn... ...bij zijn, bij zijn meetings. Dus dat roept, hij roept blijkbaar ook... Uh, ...weerstand wel op... Uh, onder, uh, ...onder een gedeelte van de Amerikanen... Uh, ...Michael, wat, wat valt, valt jou erg op... ...of wat valt jou vooral op... ...bij, uh, bij Donald Trump... ...aan, uh, aan politieke opvattingen? Um, het mooiste aan Trump vind ik zelf... ...dat uh, Trump eigenlijk helemaal niet... ...ideologisch is... ...dus hij heeft een paar speerpunten... Hè, ...bijvoorbeeld het Second Amendment... ...waar hij heel erg voor staat... Mm -hmm. ...of de uh, hey, Build the Wall... Uh, mm -hmm. ...hij is heel erg tegen illegale immigratie... Uh, ja, hij, hij speelt eigenlijk het spel um, ja, heel, heel opportunistisch in zekere zin. Maar ja, hij, heeft, hij geeft er echt zijn eigen draai aan het hele politieke proces. Je ziet ook in Amerika dat niemand weet zich een houding te geven ten opzichte van Trump. Um, ja, om maar toch maar te verwijzen naar uh, bijvoorbeeld wat Bart al uh, had geschreven. Van, ja, het is eigenlijk gewoon uh, de Amerikaanse Pim Fortuyn. Uh, ja. Dat vind ik een hele mooie vergelijking. Uh, hij is gewoon heel onorthodox en simpelweg omdat hij niet ideologisch is, dus niet binnen de kaders uh, wandelt zoals die gesteld zijn door de Republikeinse Establishment, weet hij ook andere mensen te bewegen richting de Republikeinse Partij. En dat is iets wat uh, naar mijn idee de Republikeinse Partij zeker nodig heeft mm -hmm. um, niet alleen omdat ik het ideologisch met ze oneens ben, maar ook gezien, als je kijkt naar de demografische ontwikkeling, mm -hmm. dat de Republikeinse Partij eigenlijk de partij is van, ja, blank Amerika. En dat met de toenemende immigratie en het geboortecijfer Amerika steeds minder een blanke natie wordt. Mm -hmm. En nu is het moment nog daar om daar iets aan te kunnen doen en Trump speelt daar op dit moment naar mijn idee, heel goed op in. Dus uh, ja, we gaan zien wat daarvan uh, gaat komen. Ja, en zou hij ook net, want dat viel heel erg op aan Pim Fortuyn... dat hij toch ook mensen die eigenlijk zich hadden afgekeerd van politiek... en niet gingen stemmen en zich daar niet mee bezig hielden... dat hij die ook kon motiveren, zeg maar. Zie je dat ook bij Trump, dat dat hem lukt? Uh, ja, ja, zeker. Ik bedoel... Uh, Bijvoorbeeld uh, het Second Amendment punt. Mm -hmm. Een heleboel Amerikanen die zijn misschien linkser in opvatting qua moraal. Maar die vinden dit dan toch weer een heel belangrijk punt. En die zouden dan eerder geneigd zijn om te stemmen op een uh, kandidaat als Trump. Dan op een kandidaat als Hillary die juist uh, meer restricties wil plaatsen op uh, Second Amendment. Dus ja, dat, uh, dat kan je heel duidelijk zien bij Trump uh, naar mijn mening. Ja, zijn dus wel echt wel thema's aan te raken die mensen aan het hart uh, gaan en die ze, ze ook dus aanzetten tot... Um, ja, ik stemmen. weet niet of hij daar echt naar, uh, naar kijkt, zo van Hé, dit is een leuk thema waarmee ik heel veel mensen kan aanspreken. Ja. Ik, ik geloof wel dat hij bepaalde gewone overtuiging heeft van zichzelf, want dit is ongeveer waar, wat mijn ideaalplaatje is voor Amerika, maar het is dus niet... Um, zo van, uh, het is het standaardpraatje wat je zal aantreffen bij of de Republikeinse Partij of de Democratische Partij. Nee, het is iets gewoon heel aparts, It, uh, heel ad hoc eigenlijk. En uh, dat is wat juist uh, heel veel mensen ook aantrekt, denk ik, in Trump. juist Zie je dat ook zo, Bart, uh, wat betreft Donald Trump? Uh, ja, wat, wat ik zelf zou willen benadrukken mm -hmm. uh, eigenlijk, wat ik ook al in het artikel heb geschreven, is dat eigenlijk zo... Voin als Trump van links komen. Ze zijn natuurlijk ja, en en, en van links bedoel ik niet zozeer uh, sociaal-economisch links, maar wel cultureel. En wat ik daarmee wil zeggen is dat uh, Trump een New Yorker is. En New York bestaat bekend als de meest linkse stad van, uh, van Amerika. He, uh, Vrijheid Blijheid. Uh, de stad van, uh, van Friends. Uh, dat is De beroemde Amerikaanse sitcom-serie. Uh, toch een beetje een libertijns, libertair uh, stad. En uh, ja, daar is toch een kind van een zekere zin. En um, hij is bijvoorbeeld uh, niet streng religieus. Hij heeft heel. Uh, ja zwolkende standpunten over ethische morele zaken mm -hmm. uh, om een goed voorbeeld te noemen is dat hij in het verleden abortus niet heeft afgekeurd uh, wat wat toch heel vaak in republikeinse kingen wel wordt gedaan uh, laat zei ook nog van ja dat uh, transgenders gewoon naar het toilet kunnen in de trump tower in new york waar waar zij zich prettigste voelen dus hij hij hamert niet zo heel erg op die uh, evangelische uh, punten op het religieuze of überhaupt op uh, rechtse punten. Hij zal niet, ik heb hem nog niet horen zeggen van het gezin is dus de hoeksteen van de samenleving en daar moeten we allemaal maar, uh, maar blij mee zijn. Nee, ik bedoel, hij, is, hij is in principe vrij, vrij links, uh, zeg maar, op dat vlak. Uh, wat, wat natuurlijk hem uh, in, in de schijnwerpers heeft geplaatst, en dat geldt ook natuurlijk voor vertalingen, is de migratiekwestie. Alleen daarbij wordt heel vaak de fout gemaakt dat dat, dat een rechtsstandpunt uh, zou zijn. Want wat je ziet is dat binnen de Republikeinse partij juist op dat standpunt heel veel weerstand tegen Trump is. En dat komt omdat de Republikeinen om hun eigen redenen, althans het establishment, de immigratie al prima vinden. Uiteraard niet een, een ongelimiteerde immigratie. Maar uh, zij zien dat uh, als, een, als een bron van goedkope arbeid voor, uh, voor het bedrijfsleven. En er is een lobby vanuit het bedrijfsleven om die immigratie uh, gaande te houden. En, en, en Trump die zet eigenlijk een soort streep door de rekening heen te zeggen van ja, ik moet goed luisteren, dan moet er toch een uh, paal en perk aan worden gesteld en, en dat heeft hem als het ware ja, tussen haakjes rechts uh, gemaakt maar uh, wat ik daarmee ook nog wil zeggen is dat het immigratiethema uh, ja, ja uh, om een goed voorbeeld te noemen, maar hij heeft bijvoorbeeld uh, een, een, een, een een immigratiebeperking op, op moslims in Amerika uh, voorgesteld. Mm -hmm. uh, maar dat heeft Carter destijds, Carter was democratisch president, ook gedaan, naar aanleiding van uh, de revolutie in Iran. Hij heeft ook gezegd: van ja, we willen even geen Ira Iranese hier en iedereen die hier is, die moet eventjes uh, ja, uh, een verklaring ondertekenen dat ze toch niet dat nieuwe regime steunen daar. En, en ja, dat, dat kunt toch moeilijk een, een rechts. Uh, President noemen. Dus uh, immigratiebeperking is toch heel vaak ook uh, in het uh, voordeel van vakbonden en uh, van van, van, van de arbeidsmarkt. Ik uh, bedoel, de, de de groep die bijvoorbeeld in Amerika het meest heeft te lijden onder immigratie van uh, Latinos uit uh, Zuidelijk Amerika, zijn juist de zwarte, want zij moeten concurreren met die met die nieuwkomers. Ja. Maar het, het, wat betreft inderdaad de, de verschillende groepen in, in Amerika... Nou met name inderdaad de zwarte Latino's en de, eh, en de Blanken... Eh, het ...valt wel op dat, eh, dat bijvoorbeeld Clinton het heel goed doet onder die minderheden... ...en Trump juist eigenlijk helemaal niet. Dat, dat is natuurlijk wel raar, want als je zou zeggen dat... Eh, ...inderdaad zwarte belang bij hebben dat er restricties zijn... Eh, ja, nou, je eigenlijk wil ik toch even een kanttekening mm -hmm. bij plaatsen. We moeten ons natuurlijk niet laten verblinden door de media, massamedia. Want zij mm -hmm. proberen natuurlijk altijd, en dat hebben we ook gezien gedurende de campagne, er werd er gezegd van ja, het gaat toch slecht met Trump en uh, dit en dat. En elke keer weer blijkt dat toch niet het geval te zijn. Dus ja, wat dat betreft hebben de media wel gefaald uh, in, in hun voorspellingsvermogen, maar ook mm -hmm. in de berichtgeving. En hetzelfde geldt ook voor minderheden. Men doet het voorkomen alsof Trump heel... Onpopulair zonder vrouwen en heel populair zonder minderheden. Maar mm -hmm. je moet niet vergeten dat minderheden, en, en, en daar gelden ook. Uh, uh, dat zij toch uh, uit culturen komen of culturen hebben die toch heel masculin zijn en ook uh, ja, waarin geld verdienen toch wel een belangrijke rol uh, speelt. En dat zij uh, toch zeker eens in zekere zin opkijken naar Trump als zijnde een geslaagde zakenman. Ja. Zij dus hij zal het wel eens wat beter kunnen doen dan de, de pijlers op dit moment? Uh, ik, ik, zou niet, ja, ik zou niet zeggen, van, uh, ik zal niet zeggen van Trump zal de meerderheid van de, van de etnische minderheden binnenhalen. Want ja, uiteindelijk uh, kiezen ze toch heel sociaal-economisch. En van de democraten kunnen ze toch wat meer verwachten op dat vlak dan van de republikeinen. Maar ik denk dat je toch niet moet denken dat, dat, uh, dat er geen uh, minderheden zijn die geen uh, sympathie hebben voor hem. Dat, dat en dat is ook het enige wat hij nodig heeft, eigenlijk. Hè? Gewoon uh, meer minderheden weten te bereiken dan uh, Bush heeft gedaan, bijvoorbeeld. Zodra hij dat weet te doen, heeft hij de nominatie zo goed als binnen. Nou, ik denk zelf dat. Um, op basis van wat ik van Amerikaanse opiniestukken heb gelezen, dat, dat, dat heel veel blanke kiezers zijn afgehaakt. ook omdat de uh, Republikeinse partij te veel op is geschoven op het vlak van bijvoorbeeld immigratie. En. en dat er toch heel veel mensen weer zijn gaan stemmen uh, van, van dat kiezers, van, van, juist uit die groep. En, uh, om maar een voorbeeld te noemen, hè, Mitt, Mitt Romney was de vorige presidentskandidaat. Die kwam uit New England, dat is dan zeg maar het noordoosten van Amerika. Mm -hmm. En dat is toch echt een van de meest linkse uh, streken van Amerika. Door, uh, Bernie Sanders komt ook uit Vermont, wat daar ook uh, ligt. En uh, ja, wat dat betreft uh, was dat toch niet de kandidaat die aansloot. En en dat bleek ook zeg maar uit, uit de uit verkiezingen, want hij hij verloor staten die het normaal gesproken gewoon zou moeten kunnen hebben als republikein. Die verloor hij gewoon. En dat kwam omdat er gewoon niet voldoende republikeinen kwamen op voor hem. Die die die ja, hij trok geen mensen in de stembus. En en Trump mm -hmm. uh, die doet dat waarschijnlijk uh, denk ik uh, wel. En, en ja, je, je ziet het, op... het tot nu toe ook in de primaries. Hè? De, de, de opkomst is zoveel hoger bij de Republikeinen dan, uh, dan dat ooit is geweest zelfs. Trump had, uh, ik geloof twee maanden terug, uh, had hij al uh, meer uh, stemmen dan uh, Mid Romney uh, ooit had gehaald in het totaal. Dus uh, toen hij uiteindelijk die hele race voorbij was ge, uh, uh, tijdens zijn nominatie. Uh -huh, dus ja. dat, dat is toch al heel opvallend. Nou, ja, ik ik vond, vind ook zelf wel aardig aan Trump is dat hij... Uh, Um, wat betreft uh, zijn economische opvattingen uh, toch al uh, meerdere keren al erover heeft gesproken dat hij die handelsverdragen uh, niet zit zitten of in ieder geval die opnieuw onderhandeld wil hebben dus dan moet je denken aan uh, de TTIP uh, en het handelsverdrag wat, daar, wat zij dan ook nog hebben met uh, Canada en Mexico uh, geloof ik en dat hij toch ook wel uh, daarop inspeelt dat er veel... Bedrijven uit Amerika vertrekken. en dat er ja, daardoor gewoon weinig banen. daardoor ook banen mee vertrekken naar, het, uh, naar buiten Amerika. En ik denk dat dat toch ook wel een. Um, um, een punt is waar. Uh, de regering waar dan die Clinton ook in zat. Uh, te weinig aan heeft gedaan. Die hebben dat laten gebeuren. Uh, dat is natuurlijk al langer het geval. maar daar heeft zeker die regering geen, geen goed antwoord op gehad. En ik. ja, als ik dat zo zie. dan vermoed ik dat hij daar toch ook wel. Uh, Um, kiezers mee gaat, uh, gaat kunnen binnenhalen ja, het wordt inderdaad vaak genoemd in de media van, uh, ja, dat is wel echt uh, een punt waar Trump uh, winst kan pakken op de democraten dus bijvoorbeeld de staten waar uh, de democraten doorgaans uh, goed uh, scoren dus de mm -hmm. oude industrie uh, waar de oude in de industrie zit van Amerika dus een beetje in het, uh, het noorden, noorden van Amerika dus, uh, Michigan en al, uh, dat soort uh, staten dus Detroit, denk aan Detroit eigenlijk mm -hmm. Uh, dat waren staten die normaal gesproken altijd wel naar de democraten gingen. Maar met een kandidaat als Trump uh, voorziet men toch problemen voor de democraten daar. Uh, juist vanwege die punten die je net noemde. Juist. En um, dit, eigenlijk dit hele spektakel vanuit, uh, vanuit Europa bekeken. Uh, hebben jullie een idee wat, wat zeg maar voor Europa de beste kandidaat uh, zou zijn of de beste president zou zijn, Bart? Ja, zelf zou ik denken op grond van uh, het Bitcoin portfolio Wat toch heel belangrijk is als, als, als president. Dat is de Amerikaanse president toch leidinggevend uh, of richtinggevend uh, in. Uh, denk ik toch dat uh, Trump de beste kandidaat is. En mm -hmm. waarom? Omdat uh, Sanders, waarvan je zou denken dat hij toch met een linkse uh, instelling uh, zou komen. Dat, dat hij toch, dat, dat, toch blijkt dat hij sinds 1999... De Kosovo-crisis voor alle oorlogen heeft uh, gestemd. Hmm. Dus dat hij echt dat hij een interventiekandidaat uh, is. Dat is heel uh, opmerkelijk, want dat was Obama juist, uh, juist niet. Althans, zo deed hij dat voorkomen, Obama. Maar, maar Sanders die komt daar toch mee weg. Dus, dus Sanders die trekt vooral uh, kiezers aan op grond van binnenlandse uh, uh, punten en, en niet zozeer op zijn buitenland uh, beleid. En uh, Clinton, ja daar gaan alle neocons uh, naartoe. Neocons weten allemaal uh, wie dat zijn. Mm -hmm. <coughs> dus die, uh, die gaan vol voor Israël en ook voor interventie in de Midden-Oosten. Dus, uh, en dan, dan blijft Trump uh, over. En Trump die zegt van ja, we moeten toch niet risico maken met uh, Janne Alleman. We moeten toch kijken naar... Uh, ja, hoe we toch met die andere landen kunnen omgaan. Dus dan heeft hij het ook over, uh, van ja, met uh, Poetin kan ik best een biertje drinken, bij wijze van spreken. En uh, ja, uh, dat hij toch zegt van, nou, landen moeten maar leren om hun eigen boek uh, op te houden. Dat wij toch niet elke keer met een leger uh, paraat staan uh, voor hen. Ja, zie, zie, zie jij dat ook zo, uh, Michael? Ja, ik zit uh, volledig op de lijn van Bart hier. Uh, ja. en het mooie van Trump vind ik ook dat hij bijvoorbeeld uh, ja, heilige koeien weet aan te pakken. Dus uh, denk aan de NAVO. Hè. Daar, zegt hij, daar zegt hij gewoon van ja, de Europeanen moeten gaan leven. Hè. Die moeten ook gaan bijdragen. En anders, uh, dan, dan gaan, we, gaan we zelf een stapje terug doen. Weet je, dat, dat soort dingen. Dat zijn allemaal opmerkingen waar ik uh, volledig achter sta. Die eigenlijk uh, ja, Europa nodig heeft ook. Uh, we moeten inderdaad ook onze eigen boek... Op kunnen houden en we moeten wat minder afhankelijk zijn van Amerika en we moeten um, schappelijker kunnen staan tegenover Rusland en als Trump daadwerkelijk waar zou maken wat hij nu allemaal zegt mm. uh, dus dat hij beter overweg zal gaan met Rusland uh, dat hij uh, de NAVO uh, probeert uh, aan te pakken dat hij minder uh, interventiebeleid zal maken ja, dat zijn nog stuk voor stuk goede punten. Hè? De, de, geen interventie in het Midden-Oosten betekent minder migratie hierheen. Dus uh, ja, nee, ik ben helemaal voor. Juist. Ja, er moet, er moet wel eventjes uh, uh, een punt uh, bij gemaakt worden. Dat, dat Trump natuurlijk wel intussen bezig is geweest met het leggen van contacten met deze en gene beleidsmakers op buitenlandse zaken. Uh, het gebied van buitenlandse zaken. Mm -hmm. En, en een, van de, van de een van de berichten die. ...vorige week binnenkwam was... Uh, ...dat hij dan met Henry Kissinger had gesproken. Nou ja, kijk... ...nu, nu leg ik dat niet direct uit... ...als zijnde van... Ah, ...hij gaat de boel uh, verraden... ...of hij gaat zeg maar uh, zwenken op dat vlak... ...wil praten, mm -hmm. dat betekent toch niet dat je zeg maar beïnvloed uh, bent. Maar... ...ik denk toch dat uh, hij toch een pragmatische koers uh, gaat varen... ...en toch ook rekening niet te houden... ...met binnenlandse... Uh, ja, ...bestaande belangen en... en, en uh, ...ja dat er toch uiteindelijk toch niet heel veel gaat afwijken. Ja, nou, al is het een kleine correctie, dan is het al uh, heel mooi. Dan is het, een, het laat ook aan de Amerikanen zelf zien, van, er is een alternatief. en uh, hè, Voor ons Europeanen is het ook nodig om uh, ja, ons wat, uh, wat, wat meer los te laten. en Dat we ook leren meer op eigen benen te staan. Dat, uh, ja. Als en je vergeet... die verandering weten te bewerkstelligen, dan uh, ben, ik al, ben ik al tevreden. En ja, vergeet ook niet dat zeg maar uh, George Bush, uh, de, de, de laatste dan, hè, uh, Bush junior uh, de verkiezing is gegaan met een isolationistische programma. En dat toen uh, een paar maanden nadat hij zeg maar aan de macht was gekomen, of een jaar of wat, mm -hmm. dat er toch die 11 september was en dat toch het hele plaatje anders kwam te liggen. Dus er kan natuurlijk altijd iets gebeuren waardoor hij toch van, van mening zal veranderen of op een andere mening wordt gebracht. En uh, ja, dat, dat vrees ik dus ook, want, want ja, we weten allemaal over 11 september dat er toch een heel uh, onzuivere koffie is uh, geweest, dat mm -hmm. er toch hele sterke belangen zijn die daar uh, gebruik van hebben gemaakt om uh, hun eigen agenda door te drijven, met name de neocons. En uh, ze kunnen natuurlijk nog altijd een, een, een dergelijke aanslag of, of, of, een, of een dergelijk drama natuurlijk uh, orkestreren om de boel uh, alsnog uh, hun kant op te laten gaan. Juist, dus inderdaad, um, ongeacht wie er, wie er uh, straks zit als president, het, uh, er zijn altijd nog andere krachten inderdaad die eventueel uh, de eerder gedane beloftes nog wat kunnen doen uh, wankelen. Uh, wat, wat mij in ieder geval opvalt, uh, aan, aan vooral, uh, of aan beide valt wel wat nodig op, maar Clinton is, uh, daar valt op hoe geliefd zij is uh, in, uh, in Nederland, dan natuurlijk uh, bij de pers. Uh, maar ook bij uh, de politieke partijen eigenlijk wel breed uh, van de VVD tot GroenLinks. Eigenlijk wel bij de macht in Nederland hoe, uh, hoe, uh, hoe positief zij haar uh, zien. Uh, natuurlijk ook de nodige geldstromen al naar die Clinton Foundation uh, zien gaan. En zelfs een, uh, een Tweede Kamerlid van D66 die in de campagne uh, iets doet. Dus dat is in ieder geval wat bij Clinton vanuit Nederland heel erg opvalt. Wat betreft haar beleid is zij denk ik het meest slechte van alles. Het is inderdaad zogezegd de Havik wat betreft beleid Hij heeft natuurlijk de banken vrij spel gegeven. En loopt met al die minderheden. Daardoor zie je haar elke keer voorbij komen. Dus Wat betreft Clinton lijkt me dat voor Europa eigenlijk toch wel rampzalig. Al zijn, je kan het misschien niet heel veel slechter meer dan Obama... Maar ik denk toch dat het Clinton nogal een stapje erger is. En wat, en wat betreft Trump, uh, denk ik, ja, zie ik dat ook wel zo. Dat het echt wel een Pim Fortuyn-achtige uh, uh, uh, um, verschijning is. Met name doordat hij ook, uh, wat al goed gezegd werd, eigenlijk uh, door links en rechts, progressief, conservatief, eigenlijk door alle hokjes heen uh, gaat. En uh, dus eigenlijk wel een, misschien wel een populist, een Amerikaanse populist is. Ik weet niet uh, of, jullie, of jullie daar nog wat op aan, te uh, op aan te merken hebben. Maar dat is in ieder geval wat, uh, zoals ik dat heb uh, waargenomen. Nou, eigenlijk, ik zie eigenlijk wel van beide kanten. Dus van, van de democraten en de Republikeinse achterban wel een, een verlangen naar ja, veranderingen. En ook echte veranderingen. Change we can believe in zoals Obama dat, uh, dat zei. Mm -hmm. Dat dat toch een uh, heel sterk verlangen is. En dat ook... Uh, uh, Bernie aanhangers en Trump aanhangers toch op zekere vlakken wel een overlap hebben. En dat, dat wil zeggen een, een afkeer van, van het establishment. Uh, en wat je zelfs ziet is dat bij Bernie aanhangers de afkeer tegen Clinton zo groot is. Dat, dat, dat toch een, een aanzienlijk aantal van hen op Trump zal stemmen als, als deze opkomt van de republikeinen. En, en, en dat is toch zeer opmerkelijk? Ja, het is wel al, heeft die Bernie Sanders al verteld dat zodra um... Duidelijk is dat hij niet uh, wint, dat hij wel zijn volle steun gaat geven aan Hillary Clinton. Dus dat zou toch dan moeten betekenen dat een, in ieder geval een groot gedeelte van zijn kiezers ook meegaan. En mocht hij zelf nog een functie uh, kunnen afdwingen, dan vermoed ik dat er toch wel een groot het, het merendeel van zijn kiezers meegaat. Of, of zie ik dat dan helemaal verkeerd? Nou, nou, post -post. Misschien dat je te veel, te veel waarde hecht aan, uh, hè, aan de autoriteit van, van één man. Uh, mm -hmm. Ja dat, zo sta ik er zelf in hoor. Ik zou, ik zou het niet goed kunnen inschatten wat nou daadwerkelijk de impact is van zo'n uh, endorsement zoals dat heet. Maar ik, ja, ik geloof daar zelf niet zo in. Uh, volgens mij kiezen kiezers toch vooral op wat hen zelf bezighoudt. En niet zozeer op wat uh, ja, de kandidaat zelf uh, wil van, uh, mm -hmm. van jouw ja, als stem. Als er, als er iets is gebleken deze verkiezingen is dat eigenlijk de, de, de, de endorsement, dat wil zeggen de steun van... van, van Oud-politici en ook van, van mensen uit de media en, en uh, uh, hoe zeg je dat, de entertainmentindustrie... dat toch eigenlijk wel heel zwak is, uh, is gebleken. Dus uh, uh, dat, dat bijvoorbeeld Jeb Bush die kreeg allemaal steun voor oud-presidenten en deze engene, allemaal van, oh, fantastisch, maar dat bleek allemaal niet te werken. En, en datzelfde geldt ook natuurlijk voor uh, deze en gene kandidaten, van ja, ik ga die en die steunen. En, en dan bleek ook binnen de Republikeinse Partij. Uh, ja, de kiezers toch een eigen wil uh, te hebben blijkbaar. Dus dat ging, dat ging niet helemaal goed, uh, deze verkiezingen. En ik denk dat dat bij de Democraten ook uh, in toenemende mate het geval uh, is dat kiezers toch niet meer automatisch uh, volgen wat hun, de zaakjes, leiders, uh, of de mensen die zij, die, die zij zeggen te volgen, dat, dat die dat zomaar zeg klakkeloos volgen. En zeker niet uh, de radicale kiezers die toch echt wel, uh, ja, uh, juist, juist op zijn stemmen als tegen Clinton zijn. Juist. En uh, wat zijn jullie uh, verwachtingen om, uh, om het, uh, het verhaal af te sluiten voor de verkiezingen? Uh, gaat het, uh, uh, nog, wordt het een nek aan nek race? Gaat, het, gaat er nog interessante thema's misschien naar voren gebracht worden? Uh, wat denk jij Michael? Uh, het wordt sowieso een hele interessante verkiezing. Uh, ik ga dan uit van een Clinton tegen Trump verkiezing. Mm -hmm. uh, Clinton heeft ongelooflijk veel lijken in de kast... Uh, ...of je nou denkt aan Benghazi of dat e-mailschandaal... Mm. Uh, allemaal, ...allemaal dingen die vrij recent zijn uh, eigenlijk nog... ...maar die nog steeds lopen en waar ze nog steeds op achtervolgd wordt. En Trump kan haar zo makkelijk daarop pakken. Of op uh, Bill Clinton, hè, uh, zijn relatie met vrouwtjes... ...en de rol die, uh, die uh, Hillary er zelf in heeft gespeeld. Mm -hmm. uh, allemaal punten die, uh, ja, die gaan zeker nog vaker opkomen in, in die hele race... Uh, Natuurlijk is Trump zelf ook helemaal niet schoon. Uh, ik bedoel, je kan geen multimiljardair worden zonder uh, ook vieze deals uh, te maken, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. En zeker als je uit New York komt. Dus uh, dat, ja, ik geloof dat Trump ook zeker nog wel lijken in zijn uh, kas heeft. Um, maar om terug te komen op het punt dat je, dat je graag wilde horen, uh, wat, uh, wat gaat het worden voor de verkiezingen. Mm -hmm. uh, ik zeg een Trump landslide. Heel reagan -esk. Trump gaat gewoon heel veel staten binnenhalen en dan gaat president worden. Juist. Bart? Ja, ik ben het ook wel helemaal eens met Michael. Dat uh, beide kandidaten hebben natuurlijk enorm vergelijk in de kast uh, liggen. Mm -hmm. Maar wat toch het verschil maakt, uh, denk ik, uh, per saldo, is dat Clinton toch makkelijker kan worden verbonden aan uh, haar politieke verleden. En, uh, en, en Trump heeft wat dat betreft dus een brandschoon uh, politiek verleden. Dat uh, was brandschoon in de zin van, ja, hij heeft natuurlijk nooit uh, het beleid uh, hoeven te bepalen. En, en, en dat is toch wel een, een voordeel in, in, in de verkiezing waar toch een buitenstaander een relatief voordeel uh, heeft en uh, ja zelf denk ik ook wat Michael zegt dat uh, Trump een Reaganeske kandidaat is Reken die maakt ook de slogan Make America Great Again mm -hmm. en het interessante aan, daaraan is dat het toch een positieve boodschap uh, is en, en dat dat toch ...in de politiek vaak wordt onderschat... ...die denken van ja, een negatieve boodschap scoort beter bij de kiezer... ...maar dat is juist niet, niet het geval... ...een positieve boodschap... Wat ...dat zegt hij ook in zijn toespraak... ...you are great and I am great, you are great... ...and together we will be great again... ...en dat, dat is toch echt wel de truc. En, en, en dat, dat speelt hij mm -hmm. voortdurend uit... ...en dat wordt ook totaal gemist door de media... ...totaal gemist... En, en, ...en dat is heel sterk... ...dat is een heel sterke formule... ...dat gaat echt in het onderbewuste als het ware... ...van mensen... Raakt er toch eens naar. Want mensen willen graag uh, gezegd worden van jullie zijn fantastisch. En mensen willen ook iemand volgen die succes uh, heeft. Mensen volgen niet mensen die, die mislukkelingen, zeg maar. Dus, dus ze volgen succes en, en ze willen natuurlijk ook dat er een mooie toekomst wordt voorgeschoteld. En uh, dat is toch wat Trump uh, belooft. Ja, en het feit dat hij inderdaad zakenman is en zij echt een beroepspolitica. ...wordt daar ook zo door de Amerikanen tegen aangekeken, denk jij... Dat, dat, dat, ...dat ze dat ook echt zo zien van... Uh, ...deze man is succes van het zakenleven... En, ...en zij is een bureaucraat, zeg maar, om het even plat te zeggen. Ja, ik weet natuurlijk niet wat de Amerikanen precies uh, denken... Goed. ...ik ben natuurlijk zelf geen Amerikaan... ...en ik moet ook maar allemaal op afstand zien... ...maar wat, wat Trump natuurlijk wel uitspelt... ...is te zeggen van ja, ik, ben, ik maak deals... Hè, ...ik ben een projectontwikkelaar, dat is hij... En, en, en zegt van nou ja die, dat, in dat verlengde ga ik ervoor zorgen dat, dat er betere deals uh, komen voor Amerika en dat, dat is natuurlijk wel een sterke troef uh, die, die hij heeft ja zijn zwakte is natuurlijk ook dat hij geen politiek netwerk uh, heeft in, in, in Washington dus dat er toch uiteindelijk uh, ja hoe zeg je dat uh, dat toch, toch een zwakke positie uh, zal zijn als hij eenmaal president uh, is en wat dat betreft vindt natuurlijk wel zeker voordeel uh, alleen ja ik denk zelf dat, dat Clinton toch niet gaat redden op dat vlak. In de verkiezingen. Juist. Nou, dan, dan we gaan het, we gaan het inderdaad zien. Bedankt beiden voor de interessante analyses, Bart en Michael. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. U heeft geluisterd naar een podcast van de Vrijtribune met als titel Presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika.